...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dikter Hark met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is het aantal overvallen op ondernemers en woningen... ...vorig jaar met bijna 11% gestegen naar 545. Hoofdcommissaris Bernard Welten noemde deze stijging tijdens een toespraak ...zijn allergrootste punt van zorg... Vooral kleine ondernemers zijn steeds vaker het slachtoffer van overvallers. Die hebben hun aandacht verlegd, omdat bijvoorbeeld banken en postkantoren steeds beter beveiligd zijn. In Cullenborg zijn de politie en IME nog steeds in de wijk der weide aanwezig om de rust te bewaren. Gisteravond werden stenen door ruiten gegooid, waarbij enkele mensen licht gewond raakten. Ook zou er met molotovcocktails zijn gegooid. De afgelopen nacht verliep zonder incident in de weide. In Cullenborg zijn al maanden spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners.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 Jongeren die in een HALT-traject terechtkomen... moeten vanaf nu verplicht hun excuses aanbieden aan gedupeerden. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die sorry zeggen... minder snel weer de fout ingaan. Met de jongeren zal het aanbieden van excuses worden geoefend... want het blijkt voor velen van hen moeilijk, zegt HALT Nederlands. Door het winterweer ligt het werk op de meeste bouwterreinen stil. In de bouwcao staat dat bouwvakkers niet buiten hoeven te werken... bij een gevoelstemperatuur van min zes of lager. Bij de huidige temperaturen is dat op veel plaatsen het geval. Het weer dan op dit moment vooral langs de kust en in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. In het midden en zuiden meest droog, en af en toe ook zon. Middagtemperatuur aan de kust plus 2 graden. In het binnenland blijft het vriezen. Morgen en woensdag veranderen te weinig. Dit was het. NMA. In circus Zandvoort ben jij de artiest.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 I go, Zay, come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 Wat was onleef. Ik heb tranen gelachen, allemaal zo gedaan. En tenslotte tevreden, Er ligt uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw Eerste grap, eerste glas. Hier in dit licht zijn we nauwelijks zouden. even een stilte, dan lachen we pas.